Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. President Zelensky heeft een Oekraïense luchtmachtcommandant ontslagen. Dat ontslag komt na het neerstorten van een F-16 waarbij de piloot om het leven kwam. Het hoofd van de Defensiecommissie in Oekraïne beweert dat de F-16 is neergehaald... door een luchtverdedigingssysteem van Oekraïne zelf. De ontslagen luchtmachtcommandant zegt dat het leugens zijn. Het onderzoek naar de crash loopt nog. Het kind van anderhalf dat woensdag uit een raam viel in Helmond is overleden. Het onderzoek van de politie blijkt dat het gaat om een ongeval. Het kindje was bij haar oma en was waarschijnlijk zelf op de vensterblank geklommen. Eerder overleed ook al een ander kindje dat recent uit een raam viel. Het gaat om een kind van één jaar uit Rotterdam. En ook dat was een ongeluk. Feyenoord aanvoerder Luciano Geertruida verraalt de Rotterdammers voor de Duitse club RB Leipzig. Op de X-pagina van zijn nieuwe ploeg stelt hij zichzelf voor aan de fans. Hi RB fans, willem Charles Gertruida. I'm very happy to be here and I can't wait to see you guys in the stadium. Love. Gertruida heeft voor vijf jaar getekend bij zijn nieuwe club, die naar verluid 20 miljoen euro voor hem hebben betaald. Zijn overstap gebeurde in de laatste uurtjes voordat de transfermarkt in Duitsland dichtgaat. In Nederland sluit hij aanstaande maandag. En Nederland heeft op de Paralympische Spelen in Parijs opnieuw twee gouden medailles behaald. Zwemster Chantelle Zijderveld won op de 100 meter schoolslag. En Lisette Bruinsma was het snelste op de 400 meter vrije slag. Bij de volgspelen moest ze tegen alle verwachtingen in genoegen nemen met zilver. Dus nu is ze super blij. Ja, ja. ik heb hier gewoon heel hard voor gewerkt. En in Tokio had ik uh, zilver. En daar zat ik gewoon niet lekker in mijn vel. En hier ben ik gewoon lekker aan het genieten... Natuurlijk is er wel spanning, maar ja, ik probeer dat, daar, dat te gebruiken in plaats van dat het tegen mij gaat werken. En hieruit liefde voor de sport te zwemmen en niet uit angst voor de concurrentie. En dat het er gewoon zo weer lukt, dat vind ik zo mooi. Ja, in totaal heeft Nederland nu vier gouden medailles op de Paralympische Spelen behaald. Het weer vanavond en vannacht komen er meer wolken het land binnen en kan er regen vallen. Het komt af naar zo'n 14 graden. Morgen eerst bewolkt de regen. Daarna droog en zon bij zo'n 23 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu see it.